Die pink is van iemand die misschien iets met paarden te maken heeft, brave jongen. Tot hiertoe kan het evengoed de pink van de Rode Ridder zijn. Dus je hebt eigenlijk nog meer slecht nieuws voor ons Vermeulen? Ja en nee. Zeg, wilt u nu eens ophouden met dubbelzinnige antwoorden te geven? Het lijk van de manege is tot nu toe nog altijd niet te identificeren. We hebben niet genoeg sporen. En aangezien die stallen praktisch volledig uitgebrand zijn... het gebed... Kan dokter Dupont daar niks mee doen? Ha, voor zover we dat bijeengesprokkeld hebben, is er alvast één ding duidelijk van in. Die mens is de laatste jaren nog minder bij de tandarts geweest dan gij bij uw diëtist. Er is toch al een DNA-onderzoek bezig? Wat dacht ik? Maar het gaat nog dagen duren eer je daar iets van gaat horen. Ja, We weten dus nog altijd niet wie het was. Laat staan of het die van Clernout zou kunnen zijn. Dat heb ik heel goed samengevat. Maar uh, één tip kan ik u ondertussen wel geven. Ja. Want we hebben niet alleen paardenmest gevonden onder die pink narren, Zeg, Jij bouwt wel echt de spanning op, Vermeulen. <laughs> dat jij nog niet gedacht hebt aan een theatercarrière. De man van wie die pink geweest is, leed aan psoriasis. Dat is een huidziekte. Mijn grootvader had dat ook. Uw huid af. Dat jeukt geweldig en. Oké, okay, dat is het, Vermeulen. Me dunkt dat dat al heel veel is, he, van u? Bedankt. Ga jij nog maar gauw wat sporen zoeken. Hop, Voor mij jij schouw naar de Van Klevens. En vraag ze of die Frank Lernoud psoriasis had. Mm -hmm. Ik ga ondertussen hier nog een paar deuren open en dichttrekken. Oh shit, wereld, for god's sake. Edwina, stuur al godverdomme direct terug. Geef haar nu vijf minuten, Max. Het is mijn schuld, hè? Fuck it, Edwina. I warn you. En stop wel dat geklopt wordt, verdomme voor crying out loud! Ik heb gezegd dat er niks aan het de decor mag gebeuren zolang ik dat niet uitdrukkelijk vraag! Hoe is die fucking uitschool van de belichting? Ik kom uit de weg om ons te hier, Je getakken werd op mijn zenuwen. Fucking! Ah, Lorenzo, Jij zit hier. Pieter, wat is er aan de hand? Hij heeft de repetitie stilgelegd, derde keer vandaag. Huh? Artistieke problemen? Zoiets, ja. Of moeten ze dringend een lijntje snuiven, Of een shot zetten, zeggen ze eerlijk. Hier wordt gebruikt hè, een jointje nu en dan. <laughs> ja, Pieter, als je wilt, ik kan er u eentje draaien, hè, je zegt het maar. <laughs> maar bij wie moet ik zijn voor het zwaardere grief? geen idee. Alles is niet hier, want dan zou ik dat al lang gezien hebben. Ah. En eh, uh, je naar de tapes van de beveiligingscamera's gaan zien? Oh, ben ik glad vergeten, sorry. Hmm. Oh, ze die meneer in de bar daar juist. Was dat ook een politieman? Ja, ja. Dat was Vermeulen. Van de technische recherche. Ah. Ja. Nooit detectief gezien op tv. Uh. Die mannen met hun overals, die vingerafdrukken zoeken. Uh, ja, ja, ja. ja. Die, die, die was er ook bij toen jij gekomen bent voor die pink, hè? Ja, straffe mannen. Uh. Die zijn in staat veel af te lezen van zo'n nozel stukje vlees. Lorenzo, waar gaat Vagevuur eigenlijk over? In het kort samengevat. Over vier vrouwen die hun seksdromen en hun sekswensen vertellen. En dat wordt dan allemaal uitgebeeld. Ze martelen mannen of ze verkrachten en vernederen ze. Eh, mag er ook gelachen worden? Of is het allemaal voor serieus? Oei, het is bloedserieus. Oei, oei, oei, oei. Maar volgens de visjes zullen we toch wel een schoon volk te zien krijgen. Ja. het is alleen maar te hopen dat de grote Max Kleisters zijn vrouw bijeen zal kunnen halen tot aan de première. <lacht> Zo. Al dat geruzie daar, dat gaat dus over vrouwenkwesties. Peter, als je de kat bij de melk he? zet... Ja. Who's the fucking actress? I need it now! Oh, oh go away, Max, go away! Merel, star je niet zo aan. Er is niks tussen haar en mij, zie ik u. Absolutely fucking nothing. Fuck you! I'm a Arjan, kumper, don't leave me alone. Edwina, please, please, please. Laat please me rust, Max, laat haar los. Kom, hier, kom hier. Oh. oh, I hate this fucking place. And I hate this fucking play! Amai. Dat was een heel schoon stukje theater. Lorenzo, wijs me eens de weg naar de loges. Ik wil het vervolg zien. Oh, fuck it. Ik stop ermee. Ik geef het op met hem. Oh, doe dat toch niet gezegd geweldig in die rol. Niemand kan dat van u overnemen. Hees Fucking that Maya bitch, Edwina. Meryl, die Maya heeft niks te betekenen, dat weet jij toch? Ze kan niet tegen je op. of enfin, ze probeert dat wel, maar... Go away! I don't need you anymore! Ik zal met hem gaan praten. Dames, ik stoor toch niet? Oh, eens. Peter. Oh, hello. Nice to see you. Merel, Edwina, ja, ik kwam eens kijken naar de repetities, maar het is precies pauze. Ja, moet af en toe een stoom aflaten. He. Vagevuur is een heel intens stuk. De dames zijn precies wat verkouden. Hoe ja, zit het? Edwin heeft dat portie gehad? Komt ze eindelijk? of u Over welk soort portie hebben we die hier precies, meneer de regisseur? Oh, I hate you, you bastard! Ik stop ermee, hoorde dat? Do you hear me, I stop Stap ernaar, hè! Zoek voor iemand anders om met mijn plaats te spelen. Go ask your bitch! Meryl, vage vuur is niks zonder u. Dus dat staat al buiten kijf. Lernout had of heeft geen psoriasis. Nee, zowel moeder als dochter van Kleven weten dat heel zeker. Wordt moeder van Kleven in het oog gehouden? Ja. Heb je dat gecheckt? Ze is tot nu toe binnengebleven en er is geen bezoek geweest. Ja. Ik heb mij zitten afvragen niet Pieter. Het begint meer en meer om het afrekening in een drugzaak te lijken. Een afgeknepen pink, een lijk zonder pink, een brand om alle sporen Zij uit te wisselen. Er is nog geen spoor van drugs tegengekomen, Janneman. Misschien moeten we daar speciaal naar beginnen zoeken. Een regisseur uit New York. Artiesten onderheen. één. Ja, zo, Johan. Ze. Uh, hier, ze. voilà. Een duvel voor de commissaris. En een spablo voor uh, een adjudant. Oh, maar maar niet. Dank je wel. <laughs> uh, commissaris, die rekening nemen van gisteren. Mag dat wel komen? Of, uh... Ja, ik ben hier nog niet weg, eh, Johan. Ja. Daarbij, ja. ik heb geen geld bij... Uh, Annalore komt zelfs en dat... Dat is ze juist. Ah, ja. Hallo. Dank Dag, Dag, dan. Dag. Uh, Ik heb wel niet veel tijd, Pieter. Ik heb zelfs een zitting. Nou, uh, ja, doe mij maar een uh, Lerus, Johan Lerlus, ja. breng die rekening nu ook maar, Johan Ja, Bo, wat heb je allemaal gevonden over Paul Verfaille, schatje Ja, onze Zanneke doet in haar vrije tijd wat research voor onze gand <laughs> Wel, hij uh, heeft sinds een heel bizarre carrière achter de rug, Paul Verfaye. Hier, hij is bijvoorbeeld gedurende een paar jaar public relations officer geweest in een fabriek in Chili In en... Chili? Ja. Heeft Verfaye in Chili gezeten?